...met het NOS Journaal. Een islamitische school in Amersfoort... ...leerlingen gesproken, maar ze waren volgens de schoolleiding... ...niet verantwoordelijk voor het incident. De nabestaanden zijn vandaag op de Amersfoortse school geweest... ...en hebben met een aantal leerlingen gesproken. Er moet een meldpunt komen voor nieuwe drugs. Daardoor kan er op tijd worden gewaarschuwd voor de risico's. Een adviescommissie heeft het kabinet laten weten dat in Nederland geproduceerde wiet en hash een steeds hoger gehalte THC hebben. Als ze meer dan 15% THC bevatten, moeten ze volgens de commissie als harddrugs worden beschouwd. Hetzelfde moet ook voor de partydruk GHB gaan gelden. Van de samenwerking tussen tuinders en uitzendbureaus is de afgelopen maanden weinig terechtgekomen. Dat zegt LTO Nederland. De tuinbouworganisatie heeft samen met het UWV gezocht naar alternatieven voor Roemeense en Bulgaarse arbeiders. Minister Kamp had dat voorgesteld omdat hij de Roemenen en Bulgaren geen werkvergunning meer wil geven. Uitzendbureaus klagen dat tuinders irreële eisen stellen. De tuinders zeggen dat het UWV niet met de geschikte mensen komt. Een ruime meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad steunt het plan van BMW om PSV te helpen. De gemeente wil de grond onder het PSV-stadion en het trainingscomplex kopen. Het geld daarvoor, ruim 48 miljoen euro, wordt geleend. Aanvankelijk aarzelde CDA en D66 vanwege de financiële risico's, maar die zijn volgens een extra onderzoek klein. PSV heeft grote financiële problemen. In de toekomst zal de club de grond van Eindhoven huren. Op de Schelling is de mars der beschaving begonnen. Theatermakers, muzikanten en kunstenaars protesteren met de mars tegen de bezuinigingen in de cultuursector. Zo'n 5000 mensen vormden op het strand van de Schelling een kruis. Hiermee wilden ze aangeven dat er een kruis door de bezuinigingen moet. Het weer: af en toe zon, alleen in het oosten nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen bewolkt en af en toe regen. maximaal dan tussen 17 en 20 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. 32 files bij elkaar, 130 kilometer. Vrij normale spits, ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Laren en Eembrugge, 6 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam, voor knooppunt Watergraafsmeer, 5. A4 van Amsterdam naar Den Haag, bij Hoogmalen, 5. A9 naar Alkmaar, tussen Amstelveen en Bad Oefendorp, 6. De A10 West naar Zaanstad, voor de Koentenel, 6. En op de A10 Zuid, voor het knooppunt Amstel, 6. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude en Beur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 Jesus. I think I'm not So let's get it. Strength I dance through drink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 ik krijg mijn zielen niet mee in lijn. Ik heb de Goedemiddag dames en heren, het is vrijdag 24 juni en dat betekent Het Weekend In met Criem en Niels. Ja, Krim, wat hebben we vandaag op het programma? Jack, we hebben wel lekker, Tijf hebben Ja. En uh, we hebben ook nog Belinda van de VVD, eindelijk. Het is allemaal rondgekomen, maar ze komt vandaag in de uitzending. Oké, okay, dat is mooi. Zeker. Waar gaan we naar luisteren? Uh, nee, eerst waar hebben we naar geluisterd? misschien wel hebben we naar geluisterd, klopt. Misschien wel heel handig. Nou, Bruno Mars met The First Time. Mm -hmm. Alex Jordan met Happiness. Mm -hmm. Marco Zaten met Kom maar op. En nu gaan we luisteren naar Jason Drulo met in my, my head the <laughs> <Chace under> <laughs> oh come on everybody geleden nog uh, weekend bij ons lekker nummertje van Roevenvelsen natuurlijk heerlijk nummer zeker daarvoor Jason Wullen met in my head goede nummer zo'n en met de uh, Doorbrek doorbreekt is dat uh, mooi meegenomen Het is ook mooi meegenomen als Roeven niet ophoudt met zingen scheelt weer Ja... Dat was hem. Dat was hem. We hebben zo dat ik over... Uh, over ongeveer vijf, na zeven minuten hebben we shakt uit. De spits van Volendam. We hebben we aan de telefoon. Heb jij nog iets gevonden over Volendam? Nee, nog niet. Geef je hem eens? Zal ik hem in jou geven. Wat ja. heb je eigenlijk dit weekend vragen even tussendoor zoeken. Eh, ja. uh, Karim. Karim. Ja. Het is net weekend. Oh okay. <laughs> ja, deze week. Ik heb hem gevonden. Ja, maar dan moet ik voorlezen. daar moet je voor... Nee. Nee, dit doe ik al. Abba, doe doe maar. jij maar. Okay. Even iets over FC Volendam. Laatste nieuwtje. Clubnieuws is dat um, FC Rotterdam heeft in de voorbereiding op het oefen of een oefenduel ge gepland tegen allemaal in Ja, tegen dat is een hele lijst, tegen dat Poolse. Dit is echt leuk om uit te spreken. Krakovia. Ja. Krakovicau, Kauwa, Kau sorry. Ja, ja. Het is Pools, dus niet uit te spreken. Jonge Ajax. Dat ja. Is wel leuk. ja. Uh, VV venlo FC Groningen. Ja. En de eerste training van de selectie is van uh, trainer Gert Kruis. En die staat gepland voor 27 juli. Juni. Juni. Dat is het, volgens mij is dat uh, volgende week maandag, aan mijn hoofd. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, nee, dit is volgende maandag over drie dagen. Klopt, klopt. Uh, ja. ja, heb je een beetje zin in Jacques Typ? Ik wel. Ik geef een, paar, een paar goede vragen voor hem. Ik ken hem ik ken hem een beetje. Ja, dat ja. is mooi. Ach, oh, voor sommige mensen dat niet, hè? Nee. Dan gaan we nu luisteren naar uh, onze vorige zomerplaat. Nee, zomerplaat, weekendplaat, namelijk. Ja. ja. Wat is het? Een zomerlang van Nick en Simon. Komt ie? Music Just like cats but we never stray Me in my pakket van Milo De Belgische zanger Inderdaad Als het goed is En het is denk ik heel goed Hebben wij aan de telefoon De enige echte Jacques Tuip Goedemiddag. Goedemiddag Goedemiddag Ben jij daar? Ja, je bent er hè? Ja zeker, ja, zeker Hoe is het met je? Ja, prima Goede vakantie gehad uh, Ja, maandag weer stappen Dus uh, ja, met mij het goed Gert hè, is de trainer Ja, inderdaad, ja Um, ja, uh, voor mensen die jou uh, niet kennen, dat kan bijna niet. Jij bent de spits van Volendam. Ja. De spits van Volendam zelfs. Um, ja, inderdaad. Jij staat in de stond in de voorhoede met uh, met Plattje, Melvin plaatje. Ja, die is uh, vertrokken naar NEC. En jij, jij was dan ooit een keer geen belangstelling van Ajax. Volgens Johan Derksen. Ja, dat is uh, tot twee keer aan toe is dat een keer geroepen en uh, ja, toen uh, natuurlijk ben ik uh, helemaal surfgebald. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat was jammer nog niet waar. Kijk, er is niks van, uh, niks van teruggekomen. Nou, dat is jammer. Ja. Kan jij, uh, kan jij iets, misschien iets over jezelf vertellen? Hoe oud je bent, uh, vrouw en kinderen? Uh. Nou, ik ben uh, ja, ik heb, uh, 27 jaar uh, getrouwd en uh, speel al uh, volgens mij mijn negende seizoen of zo bij Volendam. Dat is een behoorlijke, behoorlijk aantal ja. jaartjes. Ja, want hoe ben je begonnen ja. bij Volendam? Ja, de jeugdopleiding doorlopen vanaf mijn zevende mm -hmm. tot en met het uh, eerste, gelijk een goed boetjaar gehad, na het vertrokken naar Groningen. Ik bleef beperkt tot een jaar, ja, teruggekomen en uh, sindsdien niet meer geweest. Oké, okay, en heb je nog steeds naar je zin bij Vallen dan? Ja, tuurlijk. Het is, uh, ik woon op het dorp, ik kom al gedaan, ben erop gegroeid en uh, twee keer gepromoveerd met de club. Uh, ja, het ook twee keer gedegendeerd gelijk. <laughs> Dus daar ligt nog wel een, uh, een uitdaging om een keer te promoveren en erin uh, te blijven. Ja, jullie speelden dit jaar wel weer uh, uh, om de promotie. Hè? Ja, we speelden in de play-offs uh, twee ronden gehaald en uh, ja, we hebben nog het niet gered tegen uh, VVV Venlo. Jammer, ja, jammer. Ik vind het wel, ik wil volgende nog weer terug in de Erevisie. Ja, de club wil graag terug en uh, de club is gezond. En, uh, het is ook een van ja, de, de vraag of wij het zouden redden op dit moment. Mm -hmm. Ja, het is ook een van de weinige clubs waar het bijna altijd best wel vol zit in de stadions. Nee, nam niet hoor. Ja, wel voller als bijvoorbeeld bij, uh, bij zaterdagavondwedstrijden, bij bijvoorbeeld uh, Herakles ofzo. Uh, soms... Nee, die stadion zit altijd wel vol. En ja? Bijvoorbeeld namens, je kunt er 6.500 in en er zitten maar uh, 1.500, 2.000 mensen. Dus daar kan wel wat bij. Ja, klopt. En wat zijn, uh, ja, heb je nog steeds, uh... oh dat heb ik al gevraagd volgens mij. <laughs> ja, wat zijn jouw kansen om hogerop te gaan voetballen? Denk nou, jij zelf? ik heb uh, nog een tweejarig jarig contract. Mm -hmm. en, uh, wij willen met, uh, ook dit jaar is het uh, doelstelling weer om te promoveren met Golenham, en dan ga je natuurlijk automatisch over op. Ja. Yeah. Maar ik probeer gewoon zo goed mogelijk te presteren en dan zie ik wel wat er van komt. Zou je geen buitenlands avontuur willen? Wat zegt u? Zou jij geen buitenlands avontuur willen of zo? Ja, dat was, wel, uh, het was nu einde contract, dat heb ik twee jaar En Dat was wel, uh, ja, wat lichte interesse, maar. Ja, het is er niet van gekomen en uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik het wel leuk zou vinden als het er toch nog van komt. Dus je, je denkt wel dat er nog uh, zoiets langs gaat komen? Ja, er is op zich wel, uh, er speelt er wel wat en uh, ik kom ook nu wel naar het buitenland alleen. Ja, de financiën die ik dan uh, tegenover wil zien staan en de uitdaging in het land, ja, ja dat moet wel goed zijn. Ja, klopt. want in welk land wil je nou graag voetballen? Waar wil je aan gaan voetballen? Ja, dat, is, dat maakt mij in principe niet zo heel leuk. Want het moet wel een beetje een mooi land zijn. Mm -hmm. eh, Portugal misschien, eh, Spanje misschien in een lagere divisie. Ja, zonder je erbij is niet verkeerd. Hoe is het leven als profvoetballer? Ja, geweldig. Uh, je doet waar je, uh, wat je leuk vindt. Mm -hmm. en, uh, je krijgt er geld voor en uh, je hebt daarnaast heel veel vrije tijd. Dus. Heeft het geen nare kanten? Ja, dat ook. Je moet uh, ook leven als prof. En, uh, niet te veel uitgaan en uh, op je voeding letten en uh, de druk die erbij komt kijken, denk ik. Ja, jullie hebben wel een steun bij Volendam van, uh, van Jan, Jan Smit en Nicky Simon en zo? Ja, dat zijn de sponsors, de hoofdsponsors. Dus, uh, maar dat garandeert ja. natuurlijk wel dat jullie echt gewoon niet als RBC zomaar kunnen wegvallen? Nee, maar dat ligt natuurlijk wel aan hoe lang die jongens dat blijven doen. Dus zal niet ja. eeuwig duren, dus uh, dat ligt aan die jongens, denk ik. Vind jij zelf het boekbeeld van Volendam? Van FC nu. Nou, ik, ik, ik, ik ben met mijn 9e, 10e seizoen bezig, dan begin ik het denk ik wel langzaam aan te worden, ja. Stel, Ajax die, die krijgt het niet rond met Siktersson. Zou ja. je zo'n avontuur aan willen? Ja, tuurlijk. Ondervangt okay, de boer? Eh, uh, jawel, uh, tuurlijk wel. Uh, dat is in Nederland een van de hoogvaalbare clubs. Dus ik denk dat elke voetballer dat wel wil. Mogen wij jou heel hartelijk bedanken ja. voor, dit, uh, voor dit interview? Graag gedaan. En dan misschien nog wel een keer te spreken. Ja, we spreken elkaar zeker denk ik nog wel een keer. Komt helemaal goed. Oké, okay, okay. hartstikke bedankt. Daar gaan wij nu weer. Oh, ja. Luister naar uh, Just Can Get Enough van de Black Eyed Peas. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Can't get enough. Honey, got a sexy on steaming. She give me hotness and new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming.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 Schövling Hello van, uh, van Martin Solvek, collega van ons. Toch? Uh, Nick en iemand met vier. Van, nee, van het Amber 4 met Vlinders. En daarvoor hoorde je de Black Art Peace. Lekker bezig. Abed Get Enough Je bent echt lekker bezig. Ik heb ook niet enough van mijn eigen, eigen afkondigingen, dus dat is mooi. Nee, precies. Nee. Uh, welke dag is het vandaag, Niels? Vrijdag. De hoeveelste? Uh, 24ste. En over een half jaar is het? Kerstavond. Goed zo. En over uh, hoeveel jaar duurt het? Oh, het gaat echt lekker. Uh, over hoeveel uh, dagen is het alweer uh, volgend jaar? 190 dagen ja. zitten er nog in het jaar. En ja. we hebben er nu 175 gehad. Uh, over 198 dagen hadden ze er dan aan de hand. 198? Dan is het D-Day. Dan is het D-Day. Ja, want dan ben ik jarig, hè? Ja. Maar uh, ja, de 190, is al 175, is bijna een half jaar. Nou, gisteren al een half jaar voorbij gewoon. Dat is toch ook bizar? Nog, nog niet, hè? Uh, jawel. Het is de zesde maand. Ja. Oh, nee, die moet afgelopen zijn. Toch? Kijk. Kriam, we hebben 170 dagen hebben gehad, ja? Ja. En we moeten er nog 195. Ben je dus niet op de helft. Ja, maar wel qua maanden? Nee, moet je ja. eerst uh, juli zijn. Ja, 1 juli. Oh, 1 juli is toch? Oh, nee. Maar ja. Maar dat is de zevende maand. Ik vind het zo moeilijk. Er is een kans op het gesprek ook eigenlijk. Ja. Even, even zo, voor het kerstgevoel, want het is al. Alweer, het is boven een half jaar is het alweer. Ja, is goed. Het kerstgevoel. Gevoel, gewoon heel even, heel klein stukje, oké? Okay? Gewoon omdat het kan. Zullen we dat gaan doen? Heel klein, heel klein stukje. Zullen we maar doen dan? Midden in de zomer. Het was ook een Sinterklaas snel nou. Maar niet helemaal. Ja. Hoor jij het al, Niels? Ja. Yeah. Welk nummer is het dan? Uh, Christmas lights. Van? Goldplay. Ja, wat is met Goldplay aan de hand? Dat weet ik niet. Die spelen ik oud. <laughs> <uit. ik> <laughs> het is wel een hele slechte grap ook, hè? Ja. Nee, ik ben heel snel even aan het opzoeken. Sorry dat ik niet kan winnen. Boogaan. Ja. Want Goldplay heeft natuurlijk ook weer een nieuw nummer gemaakt. Al blijft dit ook een heel leuk nummer voor Kerst gaan. Ik vind het een van de beste Kerstnetjes. Ja ja, het is niet van YouTube. Ja, er zijn, maar. Nee, maar er zijn nee, lijkt Nee, nee, laat maar. Laat maar. Doe maar weer zo. Gaan we, ga ik wel luisteren naar een nieuwe kop? Nee. Is goed. Ja? Ja. Hoe heet hij Every teardrop is een waterval. Moeilijk hè? Ja. <laughs> Every teardrop is een hele mooie waterval. Het gaat over mijn woonplaats. Kijk, is dat is leuk. Nu komt uit Arnhemhout. Hebben ze daar ook zo'n lied, of niet? Nee, volgens mij niet. Het is ook niet zo groot te worden in Arnhout natuurlijk. He? Kom maar zwemmen! lekker naar strand! Ik zou niet. Wat? Denk ik. Nee, maar kijk. Zandvoort heeft een voordeel. Maar, uh, de zee. Zandvoort is grote. Zandvoort heeft een eigen dorp. Zand wordt uit de zee, waar heel veel toeristen komen. En wat heb je nou in Aardoud? Aardoud heb je helemaal niks. Je hebt een paar winkeltjes. Lelijke villa's heb je daar. Maar die hebben we hier ook dus. Het is ook gewoon jaloersie dat ik dat zei hoor. Ja ik wou zeggen, ik zal niks zeggen. Laat jij liggen, hè? dan ga ik even twee haar in halen. Moet je er Ja. Bij? Moet nee. jij er ook haartjes bij? <laughs> ik wil er ook haartjes bij, man. Oh. Nee. Nee, nee. Wel, ja. wel, wel lekker dan een haring. Nou, we hadden nog we een weekend, heer Niels? Dat klopt. Alleen uh, die komt in tweede uur Zullen we dat gewoon maar lekker in een tweede uur verschuiven Zullen we het maar doen? En ja, dan gaan, gaan, we even doen. gaan we knallen ja. in een tweede uur Ja, en dan hebben we ook Belinda Gurenson aan de telefoon Zij is van, van de VVD DVD. Ik heb een gesprek met haar gehad Ja, Natuurlijk, ja. Ik vertel dat? er eens iets over Oh, dan moet ik iets... ga jij maar mij interviewen Dat hebben we afgesproken Oké, okay, wat zei ze tegen jou? Hallo, nee Ze zei... nee, we hebben afgesproken Zal ik even uitleggen waarover het gaat? Ja, doe maar nou, Ik vind dat over zand wordt gesproken, jij zegt wel, dat is allemaal veel, veel, veel Ik vind het weinig, weinig, weinig We hebben wel een strand, maar ja, er gebeurt niks op het strand niet. Ja. Nee zwemt nooit iemand, ligt nooit iemand Nee dat wel maar Er gebeurt helemaal niks Er is niks Zeg je al nou eens, als je hier naar ga je voor je plezier naar Zandvoort uit? Eh, nee Dat dan wel een toeristische pad, dat is en het er wel moet zijn, blijk mij dat, dat is mijn observatie En je hebt ook heel veel onveilige, onveilige situaties Zoals? Nou bijvoorbeeld bij mij voor heb je die kooi Ja Bij mij voor, bij ik woon uh, aan de ja. daar heb je voorbeeldje, ja. maar ja. geen kooi ik woon bij die kooi Ja, dat was een fout Maar ja, er is allemaal geen kooi Dus oh, nou. even, vergeet je, maar ja, maar. Nee, maar, maar in, geveen, in ieder geval geveen, ja, Daar rennen dus kindjes zo de straat op En ik vind het gewoon niet kunnen dat daar de kindjes zouden maar de straat op rijden Rennen nee. <laughs> Lekker bezig Rennen Ik denk, dat moet je gewoon een kooi neerzetten, weet je waarom Als je dat doet, dan rennen de kindjes meer de straat op Want die bal die groot neem je de straat op En stel, hè, stel Stel dat ze nou met die bal buiten de kooi lopen Ja, maar dan gaan ze voetballen, dat dan niet voetballen, oh. mag dat niet Maar stel <laughs> Leuk hoor mensen met het nieuws radioprogramma presenteren. Ik ben blij dat het in de volgende week misschien niet is. Nee, dat is niet waar. Dat vind Ik in de volgende week hoor. Oh Geen probleem. Ja Nee, maar uh, in ieder geval, ik heb dus besproken dat daar misschien een kooi komt en het hebben ze ook vorige dag in de raadsvergadering. Oké. Okay. Dus het helpt al om met maar de gemeente te praten. Je had nog meer punten doorgegeven. Ja, uh, om dan over middenboervar en zo. Maar dat horen jullie straks allemaal. Want over uh, nou, zo'n 5 seconden zijn we, zijn we er bij het nieuws. Bij het nieuws, ja.